Het weer, het is bewolkt, buien en veel wind. Vannacht is het tussen 4 en 7 graden. Morgen waait het nog steeds en dan blijft het ook bewolkt en regenachtig. En dan wordt het zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu het laatste uur.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 ...wie daar interesse voor had. En de rest die is doorgelopen, die ging op straat spelen... ...wat eigenlijk normaal was in mm. onze leeftijdsgroep. Hè. Ja. Want als je een jaar of twaalf bent... ...ga je niet op categorisatie zitten... Mm. ...als je daar niet van opgevoed bent. Hè. Dat is toch apart, jij He. ging daar He. toch naartoe. Dat, dat, ja, dat werd, ik werd daar gewoon ja, naartoe gestuurd. Dan, zo, ja. zo heb ik het later ervaren, helemaal... Want, ik, want kijk, nou vriendjes gingen zeggen, gooi daar uit daar naartoe, hè? Mm. praat ik even zoals ze ja. en uh, ik begrijp het niet, waar, waar gaan voetballen? Ik, ik zei, ja, ja, ik zeg maar, je wil eens kijken wat het is, en dan was ik eraf zo. En dat heb ik dan een paar, een paar heb ik dat gedaan, maar ja, later is dat weggegaan, want er was geen... Ja.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 En toen werkte ik in, in Den Haag. Je zou zeggen in Den Haag, hoe kom je daar terecht? Maar dat was zo, Den Haag, die werd gedeeltelijk afgebroken. Want de, dat land moest geslecht worden. Want ze moesten vrij zicht hebben, de Duitsers. Want ze waren bang voor de invasie. En als die dan kwam, en dan, moesten ze, hè, dan konden ze, anders kregen je huis-en-huis gevechten. En, en uh, dat was eigenlijk... De, nou, dus dat werkte niet. Maar dan kregen, gingen wij elke morgen, om half zeven al, gingen we met de trein. Naar Den Haag toe. Ah. En dan blijven we daar de dag, en dan s'avonds ging je weer terug op de trein. Nou, dus. Maar op een zekere ochtend zat ik ook weer in de trein. En uh, we rijden middag een beetje op, op, op, op, op Den Haag. Aan. En hij uh, in Den Haag, dat kan ik niet na vertellen: of er een bom viel. Ah. Ja, dus ze hadden ondergrond, ze hadden de trein, de, de, de, de, de, de, on, de spoor, on, on, onschadelijk gemaakt. En die hadden, dus voor de rails hadden die gedeeltelijk opgeblazen. Dus die trein die vloog met een rotgang van de rails af. Maar het ergste was, ik wist dat we op een talut rijden. Ik denk bij mij, en toen stond hier een einde. Van, van een gang opstaan. Ja. Nou, dat is heel wat. En, en toen ging de trein, die ging zo. Die, dus die ramen, die de, eigenlijk op manshoogte zaten. Ja. Die gingen zakken. Want die zakte de grond in. En toen bleef er wat een... Een 30, 40 centimeter stopte niet. Toen bleef hij hangen. En nou, het was aardig donker. Hè, dus, euh, nou, en dan gillen en schrijven. Mensen lagen, ja, die lagen beklemd, bijna eraf. In. Oh, nou, het is niet na te vertellen. Ik wil het niet op opschroeven. Nee. Hè, maar maar zoiets. Je kan het wel nagaan. Nou, toen hebben we dat stuk eruit nog stuk kunnen trappen. Ik ben eruit kunnen kruipen zo.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 Dus ik eruit ik die kant, ik denk nou ik loop dat stukje wel, ik denk uh, even bij komen ook. En is, <laughs> dat was de, de tweede beproeving. Nu liep ik dan die kant op waar ik moest. Ja. En uh, door de door ruïnes heen, wat er daar nog over, overheen stond, wat er ja. nog stond. En uh, toen hoorde ik een, een, een, een vliegtuig aankomen. Dat was zo'n zo jachtbommenwerper van de Engelsen. Maar ze hadden, die Duitsers hadden er een radio aan. staan. En daar waren ze op, dus, en toen zag ik het al, en toen maakte hij een bocht en toen kwam hij recht op me af. Ja, niet op mij, maar op die de zender, maar ja. ik stond mee in dat ding. En toen duw ik in een kelder, <laughs> die dacht wel vast nog, en dan lag er nog maar net in, en ja hoor, daar vielen o. de bommen. Ze hebben die zender kunnen vernietigen.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 Alles, kenteren, dat is ongelooflijk is dat. Ja. En nou ja, en toen, ja, zo is dat gegaan dus. Nou ja, en toen, daar weer later, dat is dan weer na de oorlog. Toen ben ik met mijn vriend, ben ik dan naar België gegaan. We zouden dan het zuiden trekken. Ja. En uh, wij waren bevrijd, maar België die was al lang bevrijd hè en uh, toen zeg ik tegen hem, ik zeg, toen zegt hij, ja, maar ik zeg, nee, we gaan de andere. Ik zeg, we, weg, en we komen terug, fantasie. Ik zeg, we komen terug in een prachtige auto, je zal het zien. Ik zeg, ik neem nog een mooie hond ook, die gooi ik achterin. Ja. Had, ja. Nou ja, dus, er dus, zijn daar wel die kant op gegaan. zijn we eens gepakt geworden, mm. door, de, door, door de gendarmerie, de, door de, ja. de Belgen. Nou ja, daar hebben we even mee aan te praten. We hebben hem me meegenomen geno naar dit wachthuisje. En die zegt hij, ja, waar, zegt hij. Hij zegt, ga nou -na terug naar, naar Holland. hij zegt, maar als ik hoe weer pak, zegt hij, dan gaat het net zo. Dan gaat ge oh. het gewoon in gevangen, hè. Oh. Ja, ja, meneer, ja, zeker. We bij weg. Maar ja, toen liepen we zo in een grote bocht, liepen we rond. En toen kwamen we bij het Albertkanaal. Dat is zelf wel bekend, nou is een bruikhaal. Zijn we midden in de nacht om 12 uur. Ik ben de naar mijn gegaan zo, Taluta, bij het water. Hebben we ons uitgekleed. Daar stond een balk, Er stond nog schuin in het land, hebben we eruit kunnen trekken. Die hebben we in het water gelegd. Ja. Onze kleren hebben we in een bundeltje gemaakt op de balk. En toen de kanaal overgezwommen. Mm. Dus toen waren we aan de andere kant en toen waren we toch in België. Oh. Maar ja, toen zijn we maar gaan lopen. Gelopen. Want ik denk, we moeten die man niet tegenkomen? Want dan uh, is het gebeurd, maar die hebben we niet meer gezien. En toen kwamen dat is daar nog een leuk tintje ervan. Toen kwamen we op een moment kwamen we bij een denkelijke boerderij, want dat kon je je hand voor je ogen niet zien. Nee. Ik zeg tegen, tegen mijn vriend, ik zeg, ik zeg hé, hey, hier. Hey, hier is een, een, een, een, een, een strooihoop. Ik zeg, laten we hier maar even gaan liggen. Ja. Ik zeg, en dan wachten we maar de dag af. Nou ja, dat is goed. Wanneer we morgen wakker, wat dacht je dat we op lagen? Op de meeste ja. <laughs> Maar ja, goed, je dus dat is dan nog het leuke ervan. <laughs> Dus dat was dan dat wat je. Ja, nou ja, toen later, toen zijn we dan in, uh, in Hasselt, dat weet ik ook nog goed. Dat plaatsje in, daar zijn we dan uh, gepakt geworden. Mm. Die, uh, die bewoners daar die zagen ons daar. En, uh, die vertrouwden het niet in. Want er waren een hoop van uh, wie vanavond ook vluchten. zwakte ja. zwarte AC's in alles. In, uh, mm. en, uh, dus ja, ze kan niet aan ons zien wat we zijn natuurlijk. Nee. En uh, nou toen gingen we naartoe. Ja, wij zaten zelf te praten met die mensen, maar ze kwamen van achteren en nee, twee men. Toen kreeg ik een ijskoud ding, ik. Ik zeg: Wat die slechte? Ja. Dan stond er eigenlijk weer vol of zo. Ik zeg: Wat die dat? dat heb ik namelijk nou dan? Nou, yeah. nou ja, toen zegt hij: Hij nou, zegt al, zegt hij zegt: Je papieren. Ik zeg: Nou, papieren hebben we niet, man. Ik zeg: Want, uh, nou om het kort te maken, bellen. Nou, toen kwam ook uh, de wagen en nou, toen zaten we er toch in.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 Maar via via ben ik dan teruggekomen in Nederland. Ja. Het verhaal is Heel lang, hè, maar ja. ik ben uiteindelijk teruggekomen. Oh, God, dat is de hoofdzak eigenlijk. Hele omswerving hè, en toch weer terug in Nederland, ja. gelukkig. Hè. Ja. En je ja, hebt vele dingen overleefd eigenlijk, hè, die terreinongelukken. Ja. En uh, die dingen die daarmee samenhangen. Ja.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 en dan kwam ze terug niet, en, met een builtje tarwe of zo met eh, buil, bruine bonen of, of met rapzijnders of een roggenbrood of zo'n soort zo, zo, dingen allemaal. Ja, waar je nou eigenlijk je neusgroep had. Maar dat was toen een welkome rijkdom als ze daarmee aankwam. aan kwam. Nou en zo, doen we, zo zijn we door de oorlog heen gehobbeld, laat ik het zo ja, zeggen. Ja. Nou, en toen was dat afgelopen. Nou ja, en toen, toen gingen we dan weer En toen dat we weer terug waren, waren we ook weer een positiever En uh, nou ja, en is dat van lieverwege had, dat natuurlijk wat beter natuurlijk. Maar ja, het was een, een vreselijke tijd, was het. Mm. Maar ik wil daar niet over gaan klagen of hoeven. Want uh, voor mij was de hoofdzaak, we zijn gelukkig met de familie. En met mijn grote zijn we er goed doorheen gekomen. En dat is voor ons dan de hoofdzaak.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 Ah jongen, het is zus en zo, dus die jongen die ging niet eh, moedwillig uh, werk zoeken. Mm. He, dus ik, ik werkte helemaal niet.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 Absoluut niet. Ze zeggen wel eens dingen, vallen je toe van God. Ja. Dat bedoel je? dan? Ja, ja, ja, ja. ja. Maar dat is gewoon de, de, bij gelegenheid vertellen. Ja. Ik denk dat, dat we elkaar nog wel eens terugzien. <laughs> maar ja, dan zei uh, het wel. Ja. Over. He? Maar Jezus. For Thee, all the follies of sin, I resign. My gracious Redeemer, my Savior, art Thou. If Ever i love thee, my Jesus, tis now. dit is Siem van met het laatste uur met Henny van Petergem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 En die vroegen dan altijd, uh, met mijn neef zat ik dan, die kon ook aardig zingen. En dan hadden we nog uh, jongens op randjes eigenlijk. Ja. En uh, nou, toen zongen we dan die, uh, die moeilijke lier, wat ik nou nooit meer zou kunnen. Maar goed, daar was je kind voor. En, uh, en dan vroegen ze of we wat gingen zingen. En dan kregen we een rijp in de ja, en, ja. Dat was voor ons lekker natuurlijk. Ja. En toen uh, dus zongen we, maar ja, toen is dat later, is dat natuurlijk weer en nou ja, toen op een gegeven dag, toen, uh, ja, dan, ik weet eigenlijk zelf niet hoe het gegaan is. het uh, zong je ergens op een, op een, uh, een of bijvoorbeeld. Uh, en dan uh, vroeg ik gewoon even zingen. Ik dacht, nou, zingen ja, we? Nou, toen zong ik altijd het liedje Home on the Range En ik zong altijd White Christmas, even Bing Crosby. Oh, mooi. En, ja. ja, dat waren mooie nummers. En, maar ja, goed, daar bleef het dan eigenlijk bij, want een repertoire had ik niet. En uh, nou, op een gegeven dag, toen, uh, dat was de na de oorlog natuurlijk, en toen ging ik met, me, met mijn moeder, ging ik, uh, nou laten we maar zeggen, een beetje op stap. Eigenlijk een, een groot woord, maar we gingen dan, uh, de zat even in twee. Nou, we scheelden 17 jaar dus dat was niet zo'n groot verschil tegenwoordig helemaal <laughs> niet, want later hebben mijn vrienden gezegd, wa, wa, wat voor mokkel had je? <laughs> ik zei nou, we Ah, kom, ga uit. ik zei, nee, dat is zo. En dat was ook zo, maar goed. En toen kwamen we bij de Royal Leute terecht, Dat is op Damrak. En uh, nou, toen gingen we, zaten we beneden. Maar boven was er dansen. Nou, daar heb ik nooit van gehouden. Ja. En uh, toen zei mijn moeder: die zou ik even naar boven gaan? Verwijkt deze zal Ik zei: Nou, dat moet ik dat doen. Ik hou er niet van. Nou ja, toch nog naar boven gegaan. En, en, van, en toen stond ze dat te praten met iemand. En met, ja, ik kende daar niemand natuurlijk in. Dus we gingen daar ook weer zitten in. Nou, ik kwam ze later naar me toe. Toen had die man die had een. Uh, dat noemde ze een uh, stoelendans, wat je wat oh. Nou, hij had ik helemaal dan afgebeeld. <laughs> maar ja, ik werd meer en deel werd ik geprest om daar ook aan mij te doen. Maar hoe is het voor elkaar gekregen hebben, ze het voor elkaar gekregen. Dat ik was de laatste. Oh, dat heeft echt? mijn moeder bewerkstelligd. Die heeft die man voor gezorgd. <laughs> en uh, toen zegt hij: Ja, zegt hij meneer, u bent de laatste. Hij zegt: Ja, dan moet u hier even komen. <laughs> nou, er dus zat een beentje zitten.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 ...aan ons terugbetaald. Mm. Dan moet je het voor voet tekenen. Ja. Ik zeg nou, dat, dat is wel goed. Dat is wel in orde. Ik zeg, dan, dan kom ik van de week wel even... ...dan maken we dat in orde. Ik ben nooit meer teruggevallen. Waarom weet je dat niet? Nee, dat weet ik niet. Nee, je, je zag het toch niet zitten? Nee, nee, dat was voor mij niks. Aan de ene kant om. De andere kant heel blij om gewoon... ...want ik had nog erger weggezakt... ...als andere Hassisch en die andere zangers allemaal. Want het had voor mij ook niks geweest. Nee, dat soort leven, dat, dat, dat, dat uh, zat er niet in. Nee. Uh -huh. Nou, en toen ben ik dus weer gewoon, kwam vaak in een café of zo, en dan namen we: ik heb net al gewoon, dus ik zong hier, ik zong daar. En, ja, je zong overal waar je het gevraagd werd eigenlijk, Ja, ik, ja. ja. Want mijn zwaar gaat het, en dan ga ik zeggen: Ik liep nog door de voetbalstraat, en toen wist ik precies wat hij bedoelde. Ja. Ik zeg: Oh ja, staat het gebouwtje? Nou, ja, zegt hij natuurlijk. Dan zat Sjafin hier, die zat ja, daar. Oh ja. Dat was in Ambarberstad, en daar heb ik ook gezongen. Mm. Ik heb in, de, in Amsterdam verschillende dingen. Dus dat heb ik, dat heb ik ook gedaan. Maar ik heb er nooit gewacht van gemaakt. Ik ben er maar gestopt, ja. toen uiteindelijk. In, uh, toen kreeg ik dan, uh, toen kwam, ik, ging ik trouwen dan, en uh, toen was het afgelopen. Nee, ik dat niet meer. Daar zong ik wel natuurlijk, ja, eigenlijk meer op partijtjes. Ja, zing is op. ook een hobby natuurlijk. Ja, ja, maar meer, meer, meer niet. Dus. Mm.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 Nou, stop Dat nou, geweldig dan. hè, ja. Nou, ja, dat, dat, dat wil we, nou, we er wel meer je. van horen. Ja. <laughs> nu kan je nagaan wat, wat een geld of ik moet vangen, want dit zal al alleen al, nou zeg maar 25 euro, worden. Ja, minstens. Nee, maar ja, je goed, hebt een hele diepe stem, hè. Ja, maar dus, ik uh, wilde, ik, dan ja. kan je ongeveer, en dan ben uh, je ja. eigenlijk denken, ja, dat klinkt wel ouder. Ja, dat weet je zeker. Dus, nou. dus zo ben je dan daar uh, in voortgegaan. Ja, wat leuk, ja. ja. ja. ja. ja. Ja, ik hoorde dat je bent heel erg ziek bent geweest, hè? Ja. begin dit jaar. Ja. Hoe heb je dat ervaren? Wat gebeurde er? Nou, daar heb ik wel hulp bij gehad, mm -hmm. van onze lieve Heer, laat ik het zo maar zeggen. Want eh, ik was me nergens meer van bewust, ook van onze Heer, niet van mezelf, niet van, mijn, van niemand.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 Dan voel ik me goed en weet ik dat ik goed doorheen kom ja. Oh God. <laughs> ja, nee, dat is het belangrijkste. Ja. Hè? Dat je op God kan vertrouwen, ja. ook in ziekte en pijn en verdriet. Ja, ja. En ja. Dat je weet van God is mijn trouwe vriend. Zo ja. heb je het echt ervaren die afgelopen ja. periode. Ja. Ja. Ja. ja, dat heb ik ook. Ja. En daar geloof ik ook in. in ja. is, voor mij is dat gewoon zo. En iemand die dat niet doet, ja, dat noem ik uh, zielige armen. En ik hoop voor die mensen dat is die daar ook eens een keer anders tegenaan kijken. Maar ja, het is niet voor iedereen weggelegd. Ah. Maar ik heb het wel gehad en daar ben ik blij om. Ja, en hoe beleef je het, het geloof in God? Ik hoorde, je, je kijkt vaak naar Family Seven bijvoorbeeld. Zijn er bepaalde programma's die je leuk vindt? Nou, ik, ik kijk altijd op 27, zit ik heel vaak.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 Maar ik bedoel, daar kijk ik altijd naar, want ja. ik heb dan die, die, die, die, die dingen heb ik bij me liggen. Dat is een programma blad, hè? Zo denk ik, van, ja. uh, van de tv, ja, wat ja, er te ja. zien is. Ja. Ja. En, uh, en zoals bijvoorbeeld die kleine stukjes van wat, er, wat ik met hem over gehad heb, dat ontmoeting met een vreemde, mm. He, dat is ja, een geweldig iets. Ja, dat is een speciale liedje. film die ze draaien. Fantastisch, ja. dat is echt, ja. echt mooi is dat. Ja. En, uh, en een stukje soort dingen alles wat dan te maken heeft daar kijk ik wel naar Ik ja. dan nou ik, ik, ik schap ik af en toe wat joh. heel vaak die 27 en, en ik probeer op mijn manier dan om anderen er ook voor te interesseren ik heb het geprobe wel geprobeerd met die die hier gewerkt heeft nou ja kijk nou word ik weer even intiem maar goed maar, maar die had er geen interesse voor nou ja dat is logisch natuurlijk dat, dat, niet iedereen kan je daar uh. maar toen heb ik met, met mijn schoonzuster had ik een boek, had ik, had ik uh, in mijn handen en dat heb ik al laten Toen zeg ik nou Marie, kijk eens moet je café niet. Wel, fantastisch, stond ook een stuk op wat helemaal op ons sloeg. Gewoon ja. een boek. Ja. Uh, nou zegt ze, zegt ze nou, dat, ik, zeg, ik zeg, vind je het wel leuk? Ja, ze, ik zeg, nee maar Ik zeg, want ik kan er weer een bestellen. Dus toen heb ik er zelf voor mijn haar geen teruggekocht en haar heb ik ja. En, uh, Maar ja, in het begin ging dat niet zo he. ik denk daar hoor ik niks meer van he. dat vond ik toch zonde Dan ben ik toch doorgegaan en doorgegaan mijn oud kort geleden en het was de eerste keer dat ze dat zei en daar hoorde ik van op want ik denk nou daar heb ik toch wel uh, een beetje ja. een goed geluk gehad he, beide. en toen zegt ze, ja, zei ze ja, ik geloof wel in God ja. nou dat sloeg nergens op want het kwam helemaal niet in maar dat zei ze zo ik zeg nou vaar me weer. ik zeg één vasthouden ik zeg, niet, het on, niet dat je geen on, on, on rare dingen ervan verwacht. Ik zeg, wonderen of, of kunsten of dingen. Maar gewoon gewone, normale dingen. Ik zeg maar, het vertrouwen in het geloof. Ik zeg, als je dat hebt, inhoud, dan kom je in een heel eind weg. Ja. En, dat, en dat ja. Is, daar ben ik van overtuigd, want ik heb het zelf meegemaakt. Ja. Ik ben dan dat zaadje wat helemaal niks, niemand was. Ja. Eh, wat wat geen mens naar omkijkt eigenlijk, wat dat betreft. Maar uh, ja, ik heb dat zo ervaren, dat ik ben zo ontluikt of ontloken. <laughs> en uh, nou ja, dat het helemaal anders is gegaan dan dat ik zelf had gedacht. Ja. Ik had nooit gedacht dat het bij mij in zou slaan. Mm -hmm. Maar ik, ik, <coughs> ik kon gewoon niet anders, want ik heb veel te veel bewijzigheid dat ik denk, nou, hoe kan dat mogelijk zijn? Ik zeg maar, het is wel gedaan, wel gebeurd. Mm -hmm.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 Daar kan geen mens mij vanaf brengen. En, en je leest ook de Bijbel? Ik, ja, dat alle dag. Ja. Oh, ik alle okay. Elke dag heb ik dit, heb ik, heb ik dit Ja, een soort dagboekje is het, hè? Ja, in de Bijbel. Ja, mooi, dagboekje in lees lees de Bijbel. Ik, ja, en dan lees ik eerst het dagboek en dan staat er altijd bij van de tekst van uh, de Bijbel. En dan pak ik die in en dan zoek ik hem op en dat lees ik dan ook uit, Wat je Eén ja. keer begrijp ik het, andere keer begrijp ik er totaal niks van. Dat krijg ik er ook bij.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 Ik, ik val geen andere lastig. van, moet je, je moet zus doen. Je moet zo, want de mm. mens moet niets. Nee. Je, je, je doet het of je doet het niet. Mm. Dat, dat is mijn stelregel. Ja. En, uh, en de ene vindt het uh, lariekoek. En de andere ja. die zeggen... hoe oh, durf je dat te zeggen, bij wijze van spreken. Uh, want zus zou ik Ja, maar kijk, daar heb je het alweer. dus dan twee dingen. Dat, dat geloof je en dat geloof je niet. Ja. En nou, in welke van de twee pak je... of kom je na? Nou? Dat, dat is... Uh,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 Give on me Though they know not what they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 Gebedshandvoort.nl. Ik herhaal: www.gebedshandvoort.nl. Tot slot willen we u hartelijk danken voor het luisteren naar dit programma en we wensen u Gods zegen toe.